11 uur. Bout met het NWS-journaal. De EU-leiders in Brussel hebben nog vannacht en waarschijnlijk ook een deel van morgen nodig... voor hun onderhandelingen over het coronaherstelfonds en de miljardenbegroting. Ze praten over een nieuw compromisvoorstel van EU-president Michel. Nederland krijgt volgens dat plan een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage. Ook wil Michel dat het coronaherstelfonds voor een minder groot deel uit subsidies bestaat. En dat subsidies waar twijfel over is, op elk moment kunnen worden stopgezet. Dat is een wens van Nederland en een aantal andere landen. Het nieuws over het coronavaccin van de Universiteit van Oxford is positief en hoopgevend, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Vandaag werd bekend dat er bij testen met het Britse vaccin geen ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd. Nederland heeft met drie andere Europese landen een overeenkomst gesloten voor een paar honderd miljoen doses van dit vaccin. Na een corona-uitbraak in een café in Hillegom zijn mogelijk honderden mensen besmet geraakt, zegt de directeur van de GGD in de regio. Inmiddels zijn 23 mensen positief getest, onder wie de eigenaar en medewerkers van het café... De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over het sterk toegenomen aantal besmettingen in Zuid-Afrika. Het zou een voorbode kunnen zijn voor andere Afrikaanse landen, zegt de WHO. Ook in onder meer Kenia en Namibië stijgt het aantal besmettingen snel. In Vlaardingen heeft de politie een auto aangehouden met elf mensen erin. De vrouw en tien kinderen waren op weg naar een speeltuin voor een kinderfeestje. De kinderen zaten tussen de voorstoelen en de achterbank en op de bodem bij de voetenruimte. De bestuurster krijgt een boete van 160 euro. Het weer nog, op veel plaatsen opklaringen. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Morgen overdag, eerst zonnig, later wat stapelwolken. Er staat niet veel wind en het wordt morgen 18 tot 23 graden. Dit was het NWS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 Terug bij Pixel Radio Show 1395 hier op ZFM. Fiona Jo Hawkins Die heeft een nieuw album gemaakt. En een van de velen. Een buitengewoon uh, actieve dame. Met Moving Through Worlds. Op piano. En Daarachter komt James Asher. De sympathieke Engelsman. Die heeft een aantal uh, compilaties gemaakt. Al zijn albums een beetje bewerkt. En Shaman's Almanac Ditch. Dat is daar een van. Hij komt later in die programma nog weer terug met Shaman Shaman's Almanac Drums. Dat is zijn uh, ook een nieuw album. Whiteson. Tijd niet lang wat van ze gedraaid. Maar vandaag dus wel Star Parody. En we sluiten af met Trevor Gordon Hall. Met Late Night with Headphones Volume 1 vind ik wel een leuke titel Late Night with Headphones Nou dat is het natuurlijk nu er zeer, uh, zeer zeker Je kan het programma natuurlijk ook Via je koptelefoon beluisteren Misschien is het nog wel de indringend Of je wilt te slaap Dat zou natuurlijk ook kunnen In ieder geval niet met James Asher Want daar, uh, dat knalt er altijd wel een beetje uit de Lekker ritmisch Veel luisterplezier Met Peaceful Radio 1395.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 listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. Ja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 listening to Peaceful Radio. Please visit our website at al andycom no time. The jewel is waiting in